Op een dag was er in een prachtig koninkrijk een sierlijke prinses. Ze was gelukkig, maar ze had geen kinderen. Op een dag, toen ze in haar tuin was, keek ze op naar de lucht en zei een gebed. "Mijn lieve koningin, wees niet bezorgd, uw gebeden zullen gehoord worden." "O oh, God, Heel erg bedankt. Je zal een zoon krijgen die de kracht van wensen zal hebben. Bescherm hem goed. Een paar maanden gaan voorbij en de prins wordt geboren met veel blijdschap in het koninkrijk. Twee jaar later neemt de koningin, zoals gewoonlijk, haar zoon mee naar de rivier om hem te baden. Niet wetend van de gemeene plannen van een kwaadaardige kok. Zonder resultaat zoekt ze naar de jongen. Ze kan hem niet vinden. Met tranen in de ogen gaat ze naar de koning om hem het slechte nieuws te vertellen. De kok is echter eerder bij de koning en vertelt hem een leugen. Uwe hoogheid, De koningin heeft de beesten je prins laten meenemen Zijn bloed ligt verspreid over haar schort Leugenaar, je hebt onze zoon aan de beesten gegeven En daar zal je voor gestraft worden De koning, furieus door boosheid Verband de koningin tot zeven jaar In de toren van de dood zonder water of brood achtergelaten om dood te gaan. Maar de goden waren goed voor de arme koningin. Ze stuurden de engelen om haar eten te brengen. Een paar jaren gaan voorbij. De prins groeit op tot een beschaafde jonge man. Diep in de bossen, ver weg van zijn ouders, onbekend voor hen. De kok besluit dat het een goed moment is om zijn pond te halen. Mijn lieve jongen, jouw oom wil iets dat je voor hem gaat doen. <laughs> ja, oom, wat kan ik voor je doen? Je moet je ogen dicht doen en wensen voor een groot en rijk kasteel en een koninkrijk. Waarvan jij de koning zal zijn en ik jouw edelman. De kok wil meer. Mijn lieve jongen, nu moet jij jouw ogen dicht doen en wensen voor het mooiste meisje voor jou. Want jij moet niet alleen zijn. <lacht> Zo vond de prins zijn wielmaatje. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze zouden dansen en vieren en nog lang en gelukkig leven. De kok had echter meer gemene plannen. De kok is in een hoge kamer laat in de nacht. Met een gemene lach kijkt en praat hij na zichzelf in de spiegel. Ik heb alles wat ik altijd wou hebben. Nu is er nog maar één ding nodig. De prins moet dood. Want als hij achter zijn ouders komt... Dan kom ik in de problemen. Hij zegt tegen het meisje dat ze de prins meteen moet doden in zijn slaap... anders zal ze gedood worden. Ik zal hem niet doden. Ik hou echt van hem. Oh, je zal hem doden. Anders ben jij degene die zal verdwijnen. Zie je, ik ga hem niet laten weten over zijn echte ouders en hoe ik hem heb gestolen... Dus je zal vergaan of je doet wat ik wil. Jij duivelse man. Ik zal morgen in je kamer komen om hem dood te zien. Ik wist dat je het niet zou doen. Ik heb alles gehoord. Het spijt me, mijn liefste. Ik vreesde voor mijn leven. En dat van jou. Nu zal hij boeten voor zijn wandaden. De prins wenste dat de kok een zwarte poedel met een gouden halsband zou worden... en dat hij alleen maar zwarte kolen gevoerd zou krijgen. Nu moet ik terugkeren naar mijn ouders. Ik kan je zoon niet meenemen. Dus zal ik je dragen als een bloem. Ja, mijn liefste... Zo wenst de prins dat ze de meest mooie roze roos wordt en draagt haar in haar zak. Hij vertrekt om zijn ouders te gaan zoeken en trekt de poedel mee. Na lange reizen komt hij aan bij zijn koninkrijk en hoort daar over zijn moederslot van lokale mensen op de markt. Hij bereikt s'nachts de toren en wenst voor een ladder om bij zijn moeder te kunnen komen. Mijn lieve koningin, leef je nog en ben je in orde? Ja, mijn engel. Ik ben goed gevoed en tevreden. Dank je. Mijn koningin, ik ben het, je zoon. Ik ben teruggekeerd uit het bos... waar die ellendige kok mij had gevangen. Hij nam mij mee en heeft jou vals beschuldigd. Ik ben gekomen om je te redden. O, oh, mijn hemelskind... De goden hebben mijn gebeden weer beantwoord. De prins nam alle herten en klopte de volgende ochtend op de kasteeldeur. Hij verzocht om de koning te spreken in zijn vertrek, om de herten te schenken. Bedankt, jij grote jager. Jouw geschenk van 200 herten is heel erg welkom. Wat wil je ervoor in ruil hebben? Uwe gratie. Alleen een feest met jou en jouw koninklijke familie. Hij maakt stilletjes een wens voor hemzelf. Ik wens dat nu iemand met de koning spreekt over mijn moeder. Uwe gratie, omdat het zo'n mooie gelegenheid is. Kunnen we op zijn minst zien hoe het met de koningin's gezondheid gaat? Het is alweer jaren geleden. Nooit! Ze heeft mijn zoon aan de beesten gegeven. Uwe Majesteit, dat is een leugen, want ik ben jouw zoon. Ik ben niet meegenomen door de beesten, maar door jouw ellendige kok. Hoe kan ik jou geloven? De prins lacht, trekt zijn poedel mee en wenst. De poedel wordt de kok die pijnlijk huilt. Het is waar, het is waar, het is allemaal waar. Ik was het. Alsjeblieft, mijn heer, heb genade. Ik was verblind door hebzucht. Jij gemeen monster. Verban hem naar de kerkers. Nu meteen. Zo werd er een les geleerd dat hebzucht slecht is. En de koninklijke familie leefde samen lang en gelukkig.